Het is tien uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De Griekse premier Papandreou blijft aan. Dat heeft hij bekendgemaakt in een televisietoespraak. Wel voert hij enkele wisselingen door in zijn kabinet... in de hoop parlementaire steun te krijgen voor zijn bezuinigingen. Die steun is onzeker doordat ook partijgenoten van Papandreou... tegen de plannen dreigen te stemmen. De premier mikte aanvankelijk op de vorming van een regering... van nationale eenheid, maar die poging sneuvelde. De grootste oppositiepartij wil dat Papandreou aftreedt. Ook zou er opnieuw moeten worden onderhandeld over de voorwaarden van de EU en het IMF voor financiële steun. Na het mislukken van de gesprekken met de oppositie zei Papandreou dat hij doorgaat op dezelfde koers, maar met nieuwe ministers. Morgen moet het parlement zeggen of het het nieuwe kabinet steunt. Bij een internationale justitieoperatie tegen het grootschalig witwassen van drugsgeld zijn twee Nederlanders opgepakt, één uit Amsterdam en één uit Rotterdam. In verschillende andere landen zijn nog vier andere verdachten gearresteerd. Er zijn tien huiszoekingen verricht waarbij 2,5 miljoen euro, juwelen en computers in beslag zijn genomen, evenals chemicaliën om cocaïne te maken. Aan de operatie namen politie en justitie uit Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Spanje deel. De zaak kwam aan het rollen bij een verkeerscontrole in Frankrijk. Daarbij werden in een Spaanse auto grote hoeveelheden bankbiljetten met cocaïnesporen aangetroffen. In Kunduz zijn de eerste Nederlandse militairen aangekomen die meedoen aan de politietrainingsmissie in Afghanistan. Ze werden welkom geheten door de commandant van de kwartiermakers die al een paar maanden in Kunduz zijn. Het kamp op een Duitse legerbasis is bijna klaar, maar vooral op ICT-gebied moet nog het een en ander worden gedaan. In totaal gaan er 545 militairen en politiemensen naar Kunduz. De meesten vliegen de komende weken naar Afghanistan. De eigenlijke opleiding van de Afghaanse agenten start begin volgend jaar. Het weer. De buien trekken vanavond weg. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Overdag van het westenuit opnieuw buien en wordt dan tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond. Vanavond aandacht voor de prestaties van Jesse Huttegeloen... en Robin Haase in Rosmalen. Bij de Nederlandse stranden in de tweede ronde. De Haase kon goed meekomen met Bagdadis... maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in de Cypriot. En uh, dat is jammer, omdat ik echt, uh, echt goed speelde. Verder bellen we met Jean-Paul van Popbel, dus de ploegleider van Vakans Soleil. Zijn sprinter Borut Bozic sprintte naar de dagzegen in de ronde van Zwitserland. En hoe? Een ritwinst in een grote ronde is nog ver weg voor Kai Reus. Kent u hem nog? Wel stapt de pechvogel weer op de fiets. Ik kan die fiets gewoon niet loslaten. Ik, ik heb een wielerhard, heb ik. En uh, ondanks dat ik geschaad heb van de winter... Ik ben en blijf gewoon vuurrenner. En VVV presenteerde vanochtend de nieuwe trainer. Het is niet geheel een verrassing. De Belg Glenn de Boek. De Limburgers wisten zich het afgelopen seizoen... maar net te handhaven in de Eredivisie. Maar de Boek is optimistisch voor het komend seizoen. Ik denk dat wij gewoon in het heden moeten leven. En dan moeten we gewoon kijken dat we deze club hoger kunnen brengen. En dat we daar een stabiele Eredivisieclub kunnen gaan maken. En ook nog aandacht voor Jessica Dowling. Een 16-jarige Canadese turnster die uitkomt voor Nederland. Hoe dat zit, hoort u straks. En... De zoektocht naar een algemeen directeur bij Ajax verloopt niet zoals gewenst. Het was vandaag eh, dag 4 van eh, toernooi in Rosmalen op de grasbanen Aldaar. En dat betekende de uitschakeling van de laatste twee Nederlanders... Robin Haas en Jesse Hoetekaloen. Mark Brassen, nog een Rosmalen, maar Mark, allereerst de uitschakeling van Haase, uh, Onze hoogst geklasseerde landgenoot. Hij verloor van Bagdatis, Marcos Bagdatis. Uh, laten we eerst even luisteren wat Haase daar zelf van vond. Ik begon uitstekend aan de wedstrijd. Ik heb uh, eigenlijk elke game uh, die hij serveert, retaineer ik goed. Maar hij serveerde verschrikkelijk goed. En, uh, en de kans die ik, uh, die ik krijg, die, uh, die maak ik niet. Sterker nog, ik sla gewoon een hele makkelijke back-end fout. Ja, en je ziet dat hij gewoon die, die kans die hij heeft gelijk benut. En dat, is, uh, dat was het verschil in die eerste set vandaag. En uh, dat is jammer, omdat ik echt, uh, echt goed speelde. Vind jij dat ook, Mark? Dat hij gewoon goed speelde? Hij speelde, ja, hij speelde inderdaad hij speelde wel goed. En wat hij zegt, tot 5-5 uh, in de eerste set was er, was er niet zo heel veel aan de hand. Hij kreeg bij een stand van 3-2, kreeg Robin Haase kansen. Hij noemde er net eentje, hij kreeg er in die game, kreeg je er drie om de service van Baghdadis te breken. Nou, Bagdadis vierde twee keer uitstekend en één keer mist Hazen, mist die makkelijke backhand waar hij het over heeft. Maar ja, het probleem is wel, wel dat Baghdadis één kansje krijgt en dat hij dat kansje dan wel meteen pakt. En, dat is, en we hebben dat al vaker gezegd, dat is het verschil tussen een speler die in de top 10 heeft gestaan, Marcos Baghdadis, die nu iets is teruggezakt en Robin Hazen die tegen de top 50 aan zit... Op de momenten dat het moet gebeuren, moet het gewoon gebeuren. En, en Haze slaat een, een makkelijke backupshout. Ja, dat doet Bagdadis niet. En daarom wint Bagdadis deze partij. Ja, dat is ervaring dus. Dat is ervaring, dat is een, een mentale ervaring ook. Dat, dat is op het moment uh, doen wat je moet doen. Uh, wat mij nog wel opviel, en dat heb ik bij de Nederlanders ook bij Hazen wel eens vaker gezien... maar ook wel eens bij Timo de Bakker. Kijk, Hazen serveert zelfs bij 35 gelijk, mist dan een eerste service. Uh, ja, op zo'n moment is dat natuurlijk lekker als je die eerste service instaat. Hij krijgt een breakpoint tegen en dan speelt Hazen opeens, out of the blue, zeg maar serve en volley. Dat heeft hij de hele eerste set tot op dat moment nog niet gedaan. Dus er zit iets in zijn hoofd van... Dat hij het idee heeft van, ja, ik moet iets anders gaan doen. Hij gaat denken. Hij verzint de surf en volley. Terwijl hij. ...tot aan 5-5 makkelijk bijblijft zonder Surf en Volley te spelen. Dus er zit iets in zijn hoofd waardoor hij ja, gaat denken van ik moet iets speciaals doen. Hij heeft, ja, speelt Surf en Volley, verliest dat punt, verliest daarmee de eerste set. En dat werkt dan door aan het begin van de tweede set. En ook dat is wel een beetje het verhaal wat we al vaker zien bij de Nederlanders. Ze kunnen zo'n setverlies niet makkelijk uit hun hoofd zetten... worden meteen gebroken aan het begin van de tweede set. Of kwam Hazen bij 1-1, eh, Baghdadi's breekt naar 2-1. Ja, en dan is, eh, dan is de wedstrijd eigenlijk gespeeld, want Baghdadi's geeft gewoon wel geen kans meer weg. Ja, dan uh, Jesse Hoetegaloen. verloor van uh, Xavier Malice, een Belg. Ja. Uh, ja. Maar, maar dat, ik had het er, geloof ik, eergisteren uh, over met een van je collega's. Die zei, nou, misschien zit er wel een verrassing in, ja. maar op papier ja, dat... uh, is het een logische uitslag, toch? Ja, op papier is het inderdaad een, een, een logische uitslag. Uh, Jesse Oetagelung zei na afloop dat hij zelf het gevoel had dat er meer in had gezeten. Dat het dicht bij elkaar zat. Dat hij de wedstrijd had kunnen winnen. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal van de carrière van Jesse Oetagelung. Die heeft altijd na afloop het idee dat hij de wedstrijd had kunnen winnen. En dat hij er dichtbij zat en dat het heel erg close was. Alleen de wedstrijden winnen, dat doet hij nooit. Ja, en daarom staat hij 116 op de wereldranglijst. En wil hij wel heel graag, tenminste dat zegt hij, wel heel graag richting de top 100... Maar ja, dan zal je wel een keer zo'n wedstrijd. Uh, kijk, het is helemaal geen schande om te verliezen van Malice. Malice is een goede grastenniser, Niet voor niks halve finale Wimbledon gestaan vorig jaar. Halve finale op, op Rosmalen. Queens, goed gespeeld vorig jaar. Alleen, als je dan wat wil in zo'n partij. En dan kom ik weer terug op het verhaal wat het bij Haase ook is. Ja, dan moet je wel op sommige momenten wel doordrukken. En je kansjes wel benutten. Je kansen wel grijpen. Nou, Haase doet dat nog wel eens. Wint nog wel eens van hè, hoger geclasseerde spelers. Dus die kan dat wel. Alleen Hu Galoom die laat het eigenlijk nooit zien. Ja. Als je vandaag naar de partijen kijkt, um, is Baghdadisch dan een kans hebben om het toernooi te gaan winnen? Ja, dat is, nou ja, Robin Hazen vond zichzelf een, een kans om het toernooi te winnen. Het is natuurlijk vervelend dat hij tegen Bagdad is aanloopt in de tweede ronde. Maar als hij deze wedstrijd gewonnen had, ja, dan had hij een hele goede kans gehad om, om, om door te gaan naar, uh, in ieder geval naar de volgende ronde en de rondes daarna. Gremelmeijer had hij dan gehad in de volgende ronde. Die won van de, de geplaatste Finn Niminen. Ja, en als je dan kijkt wat er verder nog in het toernooi zit. Ja, het had zomaar uh, de eerste ATP-winst voor Robin Hazen kunnen worden. Dit was de moeilijkste hobbel. Die had hij natuurlijk beter in de finale kunnen hebben. Maar goed, hij heeft hem in de tweede de ronde. En uh, ja, het is niet gelukt. Ja, jammer. Het is niet anders. Overigens, Marlies heeft na afloop van zijn gewonnen partij uh, tegen Galoem, het Galoem, ...geklaagd over uh, het geluid uit de skyboxen en, uh, en, ja, en geluid ja. over de baan. Wat is er aan de hand? Nou ja, het, het, de, de baan is volgens hem niet helemaal vlak. Nou, dat kan ik moeilijk beoordelen. Hij zegt, ja, uh, veel bad bounces, hè, vervelende spuiten. Uh, ja, nou is het uh, gras. Dus dat is ja. Hij zei er zelf ook meteen bij van, ja, Ho het is moeilijk om zo'n baan helemaal vlak, vlak te hoort krijgen. Hoort er een beetje maar bij, denk ik dan? Ja, dat, hoort, dat ja. hoort er inderdaad ook wel bij. Maar hij heeft wel een punt, de Belg, als hij zegt dat er veel lawaai komt uit de skyboxen. Dat is inderdaad een, een enorm probleem in Rosmalen. Dat is niet voor het eerst. Dat is eigenlijk al jaren zo. De SIPs die zitten daar, moet je even voorstellen, Robert, boven op de tribune. Die, die, die, dat zijn allemaal hokjes, zeg maar, cabines. Nou, kijk, in Rotterdam bijvoorbeeld, daar zitten de SIPs gewoon op de tribune. Die hebben geen afleiding, die moeten tennis kijken. Ja, ze kunnen met elkaar gaan praten, maar die moeten gewoon tennis kijken. In die skyboxen bij Rosmalen, daar zit een bar in. Daar komt een mevrouw voorbij met een dienblad met champagne en met bitterballen. En als er een hele luxe skybox is, krijgt hij nog een stukje kreef erbij of misschien wel een toosje caviar En dat stoort natuurlijk, want tijdens de wedstrijd wordt gedronken, er wordt gegeten, er zijn mensen aan het lopen daar. Ja, en daar hebben de spelers last van. Mm. Dus er zitten of, er zitten vips daar in die skyboxen die niet begrijpen hoe tennis werkt, dat, dat, dat ze de spelers storen. En ik bedoel, ja vips die hebben natuurlijk altijd al een beetje de neiging om zichzelf belangrijker te vinden dan de mensen waar het uiteindelijk om draait. Maar ja, misschien moet Marcel Hunsen, de toernooidirecteur directeur er eens over na gaan denken. Of om er glas neer te zetten, of in ieder geval er voor te, het voor te zetten. Of er in ieder geval voor te zorgen dat die bar daar misschien eens uit, uit die skyboxen staat. Want, want drinkend en etend tennis gaan zitten kijken, ja, dat, dat, dat werkt niet. En de spelers klagen er inderdaad over. Ja. Nou, afwachten. Misschien iets voor uh, volgend jaar. of Misschien, misschien wel. Uh, toveren ze voor, uh, even Voor in de ideeënbus. Ja, of misschien iets voor morgen. Kan ook nog. Ja. Dankjewel, Mike Brasser. Graag gedaan. and accidentally in love. Het is 13 minuten over 10. Contact met uh, Jack van Gelder. Jack, Mark Overmars was kandidaat. Tjöraling was kandidaat uh, voor de functie van algemeen directeur bij Ajax. Sinds vandaag, Mark Overmars geen kandidaat meer. En Tjöraling waarschijnlijk ook geen kandidaat meer. Wat is er aan de hand? Je zegt waarschijnlijk, dus het is nog niet 100% zeker. <laughs> Ga ik jou nu vertellen hoe het zit? Ja, ja, ja, ja. want uh, ik, ik werd gebeld. En uh, ik heb vandaag een, een vreemde dag gehad met een langdurige begrafenis. Dus ik, ik uh, heb het, het nieuws van vandaag enigszins gemist. Maar ik werd net gebeld door uh, de regisseur van de Bos en die zei, nou, Tjeu uh, gaat er ook mee stoppen. Nou, je het, het, het, het, het, even uitleg, praat ja. ik je even bij. Het is zo dat hij natuurlijk nog steeds met die... waar ik weer in Slowakije, met die uh, ja, uh, uh, Trenzien. club Trensin verbonden zit. Ja. En dat de FIFA niet wil dat iemand zo diep zit in twee verenigingen. Nee. En als dat bij Ajax ook gebeurt, dan mag dat gewoon niet nee. volgens de FIFA-regels. Nee. Dus nou ja, dat zou... Goed, uh, als dat zo zou zijn, en Tjeu zou ook afhaken, dan is het gewoon heel erg vervelend voor, uh, voor Ajax dat uh, de eerste twee kandidaten uh, het, het niet zouden gaan doen. Nogmaals, uh, Chou is dus nog niet 100% zeker, dus we moeten een slag om de arm houden. Maar ik heb me verbaasd uh, over de, de keus uh, voor uh, Chou of voor Mark Overmars. Niet ten nadele van beide mannen. Maar we hebben het hier wel over een onderneming van 65 miljoen begroting met 160 man personeel. En dan vind ik het altijd wel aardig als er gezegd wordt, ja, er moet iemand zitten met een voetbalachtergrond. Maar ja, dan denk ik, laten er nou omheen mensen gaan zitten met een voetbalachtergrond. En laat de technische afdeling nou gerund worden door mensen met een voetbalachtergrond. Maar laten, alsjeblieft... Uh, zo'n onderneming geleid worden door iemand uh, die daar, zou ik bijna zeggen, voor geleerd heeft. Ja. En uh, ja, ik kan me best voorstellen dat als ik dan ook lees wat, wat Mark zegt... Uh, ja, het, het is allemaal mooi en ik ben heel erg vereerd. Maar uh, ja, het is nog maar iets, hè, en, en uh, er komt natuurlijk heel veel op je af. Het is een, uh, het is een mooie functie uh, naar buiten, dat je denkt van nou, algemeen directeur van IJs, dat klinkt mooi uh, op je cv... Maar vergis je niet, zoals gezegd, uh, veel geld en grote onderneming. Maar daarnaast ook nog een keer ben je afhankelijk van of op die zondag wel of niet die bal op de paal gaat of er net ingaat. Want zo reageert natuurlijk alles en iedereen eromheen. Hm. Dus het is gewoon een hele zware taak. En ik denk dat Ajax uh, op zoek moet naar uh, een zwaargewicht. Ja. En, en dat het echt een absoluut zwaargewicht moet zijn van iemand die een onderneming goed kan leiden. En iemand die een onderneming goed kan leiden... zorgt er ook voor dat er mensen om hem heen zijn... die de expertise hebben op een gebied waar hij het niet heeft. En, uh, en die zijn er te vinden. En uh, ja, ik weet een fantastische kandidaat... Uh, waarvan ik denk, ja dat zou Ajax onmiddellijk uh, een keer met die man moeten gaan praten. Maar uh, ja ik heb er al een beetje... toen ik die naam een beetje heb laten vallen binnen een aantal gelederen... dan werd er gezegd, ja, die is misschien te zwaar. Wie? Ad Scheebouwer. En nou gaat iedereen schrikken. Dat is de CEO die weggegaan is bij KPN. En uh, ik weet dat, uh, dat Ad eventueel geïnteresseerd zou zijn. Ik heb hem gewoon eens, toen ik hem sprak, uh, een keer een balletje opgegooid. Want ik zei van nou, dat lijkt me zoiets moois, want hij wil eigenlijk geen commissariaten. Hij wil nog wel wat doen. Nou, een man die, die zo'n grote onderneming heeft geleid, die ook nog eens een keer Ajax fan is. Want hij, uh, hij gaat geregeld naar Ajax toe. Die uh, een voetballiefhebber is. Volgens mij kan je niet beter krijgen. En, uh, en, en daar zou Ajax naartoe moeten. Om zo iemand neer te zetten. En niet iemand die weet. Uh, of, of je als je een corner neemt. Of je met links of rechts voor moet krijgen. Ja. Uh, de tijd begint ook een beetje te dringen, hè? kan ik me voorstellen, toch? Ja, tuurlijk begint het te dringen. Er worden natuurlijk wel beslissingen genomen nu. Uh, Older Riekerink weg, uh, hoofdjeugdopleiding. Dat is toch allemaal wel merkwaardig. Want officieel. Is er nog een, een, een raad van commissarissen die aftredend is. Uh, er is een raad van commissarissen die nog officieel uh, bekrachtigd moet worden. Dus ja, het is toch allemaal wel een beetje vreemd. Want uh, en, en, en, en die kunnen nog allemaal niet echt de beslissingen nemen die je zou moeten nemen. En die worden dan toch genomen. Dus het is toch allemaal een, een, een hele vreemde situatie. En het is jammer dat het gaat zoals het gaat. Het is jammer dat uh, aan de ene kant uh, erg gepusht werd in een bepaalde fase... en aan de andere kant ontzettend op de handrem, uh, werd aan de handrem werd getrokken. Maar dat zou allemaal veel beter zijn uh, geweest als het in, in, in harmonie uh, zou, zijn, uh, uh, zou hebben plaatsgevonden. En ik, ik vind het nog steeds betreurenswaardig dat een man als Uri Coronel geen voorzitter meer kan zijn van de, van de vereniging. Want dat was gewoon een, een prachtig mooi uithangbord van de club. Uh, een, een, een, een, een chique meneer die op een gegeven moment ook uh, gepureerd werd door allerlei partijen... die daar ook wel een paar voor pas heeft gemaakt. Maar wel iemand die, die specifiek <coughs> het gezicht zou kunnen zijn van Ajax. Ja. Goed. Uh, moeilijk, hè, roken? Nou, ik rook nu niet in mijn kantoor, maar ik heb net gerookt... en die rook komt heel langzaam nu door mijn ogen. Ik. Ik kom... Goed. Uh, Dank je wel, uh, Jack van Gelder. We wachten af hoe het uh, afloopt met Ajax in Amsterdam. In sorry? Mag ik morgen wel roken in de studio? Nee. Tot ja. morgen. Doei. Sport, kort. Tennis Arantja-Rus is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van Wimbledon te bereiken. Rus verloor in de tweede kwalificatieronde in drie lange sets van Lindsay Lee Waters uit Amerika. Kim Kleisters heeft zich afgemeld voor Wimbledon. De Belgische heeft te veel last van een enkel blessure die ze opliep bij het Unicef Open. Ze werd in Rosmalen uitgeschakeld door de Italiaanse oprandi. Door de afzegging van Kleisters is de Russin Zwonareva nu de nummer twee van de plaatsingslijst achter de Deense Wozniacki. Rebecca Kardijk en Merel Mooren hebben de groepsfase van het WK Beachvolleybal in Rome afgesloten met een overwinning. En zijn door naar de laatste 32. Marleen van Iersel en Sanne Keizer zijn ook door naar de knock-outfase. Bij de mannen plaatsen Reiner reine door en Richard Schuil zich bij de laatste 32. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede oefenwedstrijd tegen Zuid-Afrika gewonnen. In Amstelveen was Oranje met 3-0 te sterk. Gisteren had Oranje Zuid-Afrika met 8-2 verpletterd. Het team van bondscoach Mac Kalders bereidt zich voor op de Champions Trophy... die volgende week zaterdag in Amstelveen begint. Hockeyer Kruijsen speelt komend seizoen voor landskampioen Amsterdam. De 26-jarige zoon van de fameuze Thies Kruijsen is afkomstig van Rotterdam. En de badmintonners van Duinwijk hebben de eerste poolwedstrijd van de Europa Cup voor clubteams gewonnen. De ploeg uit Haarlem versloeg topflight uit Engeland met 4-3. En dan de vijfde etappe in de ronde van Zwitserland. Die is gewonnen door Borut Bozic van Vakans Soleil. De Sloveen was de snelste in de massasprint. Ploegleider is Jean-Paul van Pappels. Jean-Paul uh, van Poppen moet ik zeggen. Jean-Paul, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat dacht jij toen hij won? He, he? Ja. Een... Kijk, uh, Marco, uh, Marcato was op weg naar de overwinning. Die, uh, die ging weg op, uh, nou laten we zeggen, 500 meter. En hij leek uh, op uh, heel lang te gaan redden. En dan zie je die groep oversteken, en denk je, oh nee. En dan mee zie je die, uh, die trui recht komen ja, en Borrit eroverheen. Dus dat was, uiteindelijk kwam het allemaal goed. Maar uh, niet met Marco, maar dan wel met uh, Borrit. Ja, maar... Dus uh, ja, geweldig, geweldig. Ja, maar Marcato, dat, was dat wel de bedoeling dan dat hij uh, op die manier op kop zou komen? Nee, nee, die waren elkaar aan het zoeken en die konden elkaar maar niet gevonden krijgen in die uh, in de laatste kilometers. Wie? wie, wie, wie, wie, wie, wie welke twee? Wie, wie kon elkaar niet vinden? Dus uh, Marco en uh, Borrit, die, uh, die zoeken elkaar op. Marco die doet uh, ja, de lead-out zeg maar voor hem. En uh, ja, ze hebben natuurlijk een ronde op Spanje gewonnen een paar jaar geleden. En dat was ook weer nu weer de bedoeling. Alleen het liep anders, uh, doordat er echt niet echt één team was die het kon controleren. Elke keer weer een ander team. Uh, was was één grote mix daarin, die was misschien erachter. En uh, ja, ze konden elkaar niet vinden. Dus toen op een gegeven moment die ontsnapping van, uh, van Bono op één kilometer. En Marco ziet een moment om, uh, om er naartoe te rijden. Ja, en die rijdt er zo naartoe. Uh, en Borret was toen nog op, op zoek uh, naar het achteruur van Marco. Ja, het is allemaal gelopen zoals het gelopen moet. En, uh, maar goed, uh, gelukkig heeft hij dan het een van Freire gevonden uiteindelijk. wat hij dan uh, in de laatste meters overheen is gekomen. Ja. ja. ja dus al, ja, eind goed, al goed. Ja, die Makato die is ook wel aardig in vorm, hè? Ja, die is, die is verschrikkelijk in vorm, hè. Die heeft helemaal toegewerkt naar de Tour. En uh, ja, is een jongen die eigenlijk alles kan. Maar uh, het winnen, dat lijkt hem niet uh, meegegeven te zijn. Dus hij, hij scoort heel vaak uh, top drie, top vijf. Alleen die overwinning die blijft een beetje uit. Een goede overwinning dan toch. Maar ja, gisteren was hij ook derde. En, uh, en vandaag was hij uiteindelijk werd die zes, omdat er uh, op de streek nog vrij veel overheen kwamen. Ja. Um, uh, het ging licht heuvel op. Was dat nou een voordeel of was dat een nadeel? Ach ja, achteraf is het een voordeel gebleken. Maar ik bedoel, als je het vooraf moest, uh, moest inschatten, had je toen gedacht dat hij dit zou kunnen? Ja, had, ik denk zijn beste kansen lagen in de etappe van gisteren, dat, uh, dat de mannen zoals uh, de echte sprinters zeg maar, gelost zijn en dat hij erover schiet, want hij schoot gisteren ook over, alleen ja, uh, gisteren had hij zijn dag waarschijnlijk niet en uh, hij kwam wel met die groep aan, maar uh, niet in de eerste. En ik uh, zou je zeggen dat hij uh, ja, met de snelheid die hij heeft, dat hij misschien uh, een kermin voor moet laten gaan, hoewel als hij goed gebracht wordt, kan hij heel veel, dat weten we ook. Ja. Alleen het is een jongen die, uh, die voelt zich niet uh, goed thuis als het om wringen gaat. En, en vandaar ook dat hij eigen hulp nodig heeft. En, uh, maar ja, vandaag werd uh, door die demarage van Boon op een kilometer voor de tijd, waar het sterk bergop liet, uh, werd de hele, hele sprintersgaarde een beetje terugverwezen. Ja. En dan krijg je echt mannen zoals Ferre die uh, goed een klim kunnen overleven. En, uh, en Boziet natuurlijk, die komen dan... Uh, tot hun recht. Ja, voor Bozic, daarom zei ik aan het begin hè he, hè. He, want uh, het was, geloof ik, 2009 dat hij zijn laatste grote overwinning heeft geboekt. En dan, ja. dit zo kort voor de dat is wel lekker voor het zelfvertrouwen, kan ik me voorstellen. Ja, ik denk het ook wel. En dat had hij echt nodig. We hebben, ik heb al heel lang geroepen. Hij moet gewoon een keer winnen om, om het geloof weer te pakken te krijgen. Het is natuurlijk een hele goede rennen. Alleen, ja, hij volgens mij ook niet genoeg in zichzelf geloofd. En uh, een beetje ontschrubbel geweest. Maar. Uh, ik denk dat dit uh, een hele goede duw in de rug is richting de tour ook. Wie gaan er naar de tour? Ja, goed, we hebben 13 man uh, op het lijstje staan. En, uh, ja, goed, de, na de Ronde van Zwitserland uh, zal er uh, selectie gemaakt worden, dus om te vier mensen afvallen. Mm. En dat is moeilijk op dit moment. Ja? Zit nog niet in je hoofd? Nee, omdat het schommelt. Hè? Dus uh, je ja, ziet ook uh, toch weer uh, mensen die uh, iets minder zijn. We hebben gewoon een paar dagen gegeven om. Uh, om zeg maar uh, een beetje ingereden te worden hier. En dan, uh, dan hopen we toch ook dat uh, de volder uh, zichzelf een keer laat zien. En uh, Wout Poels uh, een keer laat zien. En de komende twee dagen zijn niet die hele voor. Want het gaat uh, de komende twee dagen flink berg op. Dus daar kunnen we zich uh, echt wel laten, uh, laten zien denk ik. Ja, dus de volder en Poels moeten zich nog even laten zien. Anders wordt hun toerdeelname misschien wel uh, teniet gedaan. Nee, dat niet mijn definitie, maar het zou wel mooi zijn als uh, de volgende hele jaar om met zijn vorm aan het knoeien en uh, Wout heeft al uh, het een en ander laten zien in het terrein, Maar ik denk dat, uh, dat we wel weer eens uh, iets mogen zien van hem. Maar dat betekent niet per definitie dat, uh, dat er geen de naam is. Want ja, je weet zelf ook, uh, als je hier heel goed bent... dan kan je in de Tour misschien net over je top zijn. Dus. Ja. We willen wel graag zien dat, uh, dat er een stijgende lijn is, in ieder ja. geval. Ja. De oud-sprinter ziet zijn sprinter winnen. Wat moet dat mooi geweest zijn? Ja, het was geweldig. Het was ja. geweldig ja. Die in die auto. Nou, geniet <laughs> nog even lekker na. En uh, uh, all the best. En uh, veel, uh, veel wijsheid gewenst in de keuze in de richting van de Tour. Dank je wel. Jean-Paul van Poppel was dat. We gaan over een, uh, een andere wedstrijd praten, ook een wielerwedstrijd... die ooit begon als een lokale wedstrijd in Schijndel. Daarna werd het een nationale koers voor amateurs... maar tegenwoordig is het voor een aantal renners... een serieuze voorbereiding op de Tour. Ik heb het dan over de Ster ZLM Tour. Een etappenkoers voor vijf dagen, vooral door het zuidoosten van het land. In stilte gegroeid naar een hoog niveau. Vandaag begon editie 25... Een reportage van Sebastian Timmerman. Dan het parcours vrijmaken op dit moment. Want de eerste renner is vanaf het startplateau van start gegaan. Eerde op de erenlijst staan namen als Martin van Steen, John de Braber en Servas Knave. Wanneer ook alweer precies? Oh, Dat was echt lang geleden. Hè? Hij was 19... 93. Ik weet wel, in 1990 was ik nog tweede. Maar ook bekende buitenlandse namen als Enrico Gasparotto, Tyler Hamilton en Philippe Gilbert. De Ster ZLM Tour dus, zoals die tegenwoordig heet. Onder die naam begint in Alblasserdam vandaag met een proloog de 25e editie. Een jubileum dat bijna niet werd gehaald, vertelt Huub Snoeks, de voorzitter van de wedstrijd. Ja, dat hangt er zeker om. Uh, afgelopen jaar is er een uh, einde gekomen aan een tienjarig contract wat me met... Uh, de vorige hoogsponsor hadden, tien jaar. Dat is natuurlijk heel lang. Maar de zoektocht naar een nieuwe hoogsponsor, dat was geen sinecure. De hele, de hele sport. Heel veel organisatoren hebben met hetzelfde probleem te kampen. Maar ja, goh, op een heel laat ogenblik zijn we in contact gekomen met ZLM-verzekeringen. Dus dat kwam wel als een geschenk uit de hemel volgende man is Koen de Kort van Skills En het 25-jarige jubileum wordt gevierd met het sterkste deelnemersveld ooit. Bekende namen als Nicky Terpstraat, Tyler Farrar en Philippe Gilbert En regio renner, Koen de Kort. Ja, het is, uh, het is toch wel een beetje een wedstrijd die uh, waar ik echt nou wel de laatste jaren van gehoord heb dat uh, uh, veel jongens echt wel uh, respect hebben voor deze wedstrijd. Dat echt een mooie wedstrijd uh, gevonden wordt op dit moment. En, uh, ja, het is natuurlijk ook nog wel wat lastig, maar ook niet te lastig. Er zijn wat, uh, twee heuveletappes uh, en uh, ja, toch ook weer wat kansen voor de sprinters. Dus maar, ja, Voor uh, echte sprinters die kunnen we wel in de bergen gaan voorbereiden op de Tour. Maar... Die moeten het succes toch in de sprints hebben. Dus uh, die kunnen waarschijnlijk ook de beste voorbereiding doen voor de sprints. En wat dat betreft is dit denk ik wel de ideale combinatie van heuvels en sprints. Philip Gielbeer moet de volgende man zijn. Philip Gilbert van Omega-Ferma heeft dit jaar al een paar koersjes gewonnen. Noem maar de Brabantse pijl, de amsterdam race de Waalse pijl, Luik-Bastenaken-Luik. John van der Akker is verantwoordelijk voor het deelnemersveld. Hij heeft negen ploegen van het hoogste niveau weten te strikken. En moest zelfs ploegen neven kopen. Niet iedereen wil een zware koers zoals we rond in Zwitserland nu rijden. kijk naar Philippe Gilbert, die hier aan de start staat. Die heeft gekozen om een wat lichtere wedstrijd te rijden. Met minder druk op zijn schouders. Je moet je voorstellen dat bij een World Calendar wedstrijd, een Pro Tour wedstrijd, er gewoon 180 tot 200 deelnemers staan. En die willen allemaal iets, die willen allemaal presteren. Dus heel veel druk brengt dat met zich mee. En uh, hier kunnen ze ronden uh, met, met minder druk, met, met minder uh, stress uh, zeg maar, voor de renners. En uh, dat vinden ze allemaal wel uh, plezierig. Servas Knaver won dus de wedstrijd als amateur. Hij was 1993. En nu is hij actief als ploegleider bij Team Sky. Uh, de hotels zijn goed, uh, de wegen zijn goed. Uh, niet al te lange verplaatsingen, alleen ja, dit jaar iets meer dan andere jaren. Ik denk na, na een ecotour is dit toch... Uh, ja, de, de, de meest aansprekende wedstrijd in Nederland. En nou, je hebt natuurlijk gold race maar wel ik bedoel van etappenkoersen. Toch werd er in het verleden vooral ook wel eens gezegd... koersen in Nederland is gevaarlijk. Waarom is dan deze wedstrijd wel populair? Ja, maar het is vaak een beetje een naparaterij hè? Dat is mijn, mijn idee eigenlijk... Uh... Koersen is gevaarlijk, maar het is overal gevaarlijk. Maar je ziet tegenwoordig op steeds meer plekken in Frankrijk of waar je ook komt. Steeds meer rotondes, drempels, vluchtheuvels. Dus het begint al, eigenlijk heel Europa begint steeds meer op Nederland te lijken. En dan een blik naar de toekomst. Een mooie plek is bereikt in 25 jaar. En natuurlijk wil voorzitter Snoeks verder groeien. Wij denken dat we uh, nog ontwikkelpotentie hebben. Dat we nog stappen kunnen zetten. Maar dat zal dan vooral op het gebied van sponsoring en dergelijke zijn. Want op sportief niveau zit de koers wel redelijk op zijn top. Servas als Nou, Ik denk dat, dat, dat, dat waar ze nu staan, dat dat wel een mooi, mooi punt is. Denk ik. Om het nog een stap hoger. Denk ik dat dat heel moeilijk gaat zijn. Eh, omdat je al één ecotour hebt als, als pro protourwedstrijd. Uh, denk ik denk dat, ja, waarschijnlijk zal de organisatie meer ambities hebben. Maar ik denk dat zoals het nu is, is het eigenlijk uh, ideaal. Denk ik. En uh, nou komen de renners graag hier naartoe. En uh, prima zo. Patrick Gritsch komt naar de huldiging. Prima ook voor Patrick Gritsch, de Duitser van HTC High Road. Want hij wint in Alblasserdam de proloog. Voor zijn ploegenoot Alex Rasmussen en Alex Douzet. Beste Nederlander op de vierde plaats, Sebastian Langeveld. <tossimus> Marieke Jager en uh, Rusty. Straks de nieuwe trainer van VVV, Glenn De Boek. Je Kai Reus die toch weer op de fiets gaat zitten en een turnster, Jessica Dowling die geboren is in Canada, maar uh, voor Nederland uitkomt. Hoe dat zit, hoort u straks. Eerst even bellen met uh, onze correspondent in Spanje, Edwin Winkels. Want um, na Ruud van Risteroy, Edwin, speelt ook Joris Matthijsen zo goed als zeker voor Malaga het volgende seizoen. Ja, er is nog. Uh, geen witte rook. Uh, ze gaan te onderhandelen. De zaak waarnemend Roger Lins is vandaag in uh, Malaga gearriveerd om met de club te praten. De club is bezig met verschillende aankopen. en Die, die onderhandelingen lopen ook nogal een tijdje. En, en er moet natuurlijk ook uh, met HSV gesproken worden over een, uh, over een afkoopsom. Omdat Matthijs er nog uh, een contract voor één seizoen bij uh, in Hamburg heeft. Maar dat laatste schijnt niet een probleem te zijn. HSV uh, is bereid niet, niet, of wil niet heel erg veel geld vragen aan Malaga. Hm. Waarom is het zo aantrekkelijk om? Om bij Malleca te gaan voetballen, behalve het weer en het lekker eten? Ja, de, de beroemde Costa del Sol natuurlijk, waar iedereen vakantie gaat of vooral mensen overwinteren. Uh, ja, het komt vooral dat, omdat de club ineens geld heeft. Ze uh, zijn in de 1 Division gebleven, terwijl ze halfwege seizoen stonden ze nog op een degradatieplaats. Uh, maar toen zijn er wat spelers gekocht, uh, allemaal door, uh, door een sheik uit Qatar, Abdullah bin Nasser al-Thani heet hij, heel snel gezegd. Uh, <lacht> Een enorm rijke man van de Altani-familie. De Altani-familie Altani die, die regeert al bijna twee eeuwen in, uh, in Qatar. Uh, en verre oom van hem is, uh, is bijvoorbeeld de Emir daar. En uh, ja, hij uh, heeft zich anderhalf jaar geleden heeft hij zich ingekocht in Malaga voor 36 miljoen uh, euro. Met de belofte van de, van de ploeg uh, van de club uh, iets groots, iets moois te maken. Uh, een ploeg die kan concurreren. Misschien niet met de top in Spanje, maar wel met de subtop. Ja. En uh, hij is een aardig op weg nu? Ja, dat kan je wel zeggen. Dat, uh, hij heeft al halverwege het seizoen in de winter kocht hij uh, vijf, zes spelers. Waaronder Baptista en Spits, die zoveel doelpunten te maken dat Malaga uit die degradatiezone verdween uiteindelijk het, als uh, elfde zijn geëindigd. En uh, nu zitten ze ook al op, uh, met Van Nistelrooy op vier aankopen. Vandaag werd de vierde ge gepresenteerd in een Montreal voor 6 miljoen euro gekocht, wat tot nu toe trouwens de duurste aankoop is. Dus het is niet zo dat ze enorm het geld aan het smijten zijn. Uh, maar hij wil nog meer. En op dit moment is de selectie al 34 spelers groot. Nou, dan moet Matthijs er nog bij komen. Nog drie, vier andere spelers die ze op het oog hebben. Uh, dus ze zijn uh, inderdaad behoorlijk uh, aan het inkopen. Ja, wordt dringend geblazen. Zeg, uh, ik kan me voorstellen dat Mabel is wel wat gewend. Ja. Maar, maar zij is dat... zijn sheik gewend. Nou, Marbella of Malaga, de, de hele Costa del Sol heeft een lang verleden met, uh, met sheiks. Uh, uh, koning Vaat van Saudi-Arabië, die ging, uh, begon er in de jaren 70 op vakantie te gaan. En toen was het beroemd dat alle echt miljoenen petrodollars kwamen toen in, in Malaga Marbella terecht. Met, die man met allemaal Rolls Royces kocht waanzinnige huizen op bouwde paleizen aan de Costa del Sol. En dat is de laatste 10, 15 jaar een beetje verdwenen. En nou is dit weer eigenlijk de eerste grote sheik uh, die in Malaga terechtgekomen is. Dus en niet alleen met die voetbalclub is. Hij wilde het, is een hele beroemde jachthaven daar bij me, die heet Puerto Banus. Dat dus zeg maar is met Monaco een van de beroemdste jachthavens van Europa... Uh, maar ja, dan wilde hij wilde die aanleggen met zijn jacht, en dat is 110 meter lang en er was geen plaats voor. En toen besloot hij die haven op te kopen om hem uit te breiden. Dat mocht niet en nu heeft hij een andere haven in de buurt opgekocht om die <laughs> uit te gaan breiden. Zodat hij daar ja, zijn jacht van 110 meter uh, de, de valiant kan, uh, kan, kan aanmeren. Ja. En hij zei in de omgeving, wil hij ook geld uh, investeren. Het is een vent van 43 jaar, hij gaat echt heel aardig te zijn uh, lachen. En hij houdt van, uh, van voetbal. Nou leuk, we gaan hem nog zien in de Kuip. Volgens mij traint uh, Feyenoord. De, volgens mij is de openingswedstrijd ja, nee, ze van het nieuwe seizoen tegen Feyenoord. Eind volgende maand hebben ze een, uh, doen ze een week stage in, uh, in Nederland. Dus ik kan het opschrijven. 27 juli een wedstrijd tegen FC Utrecht. Ja. Twee dagen later tegen Rode JC en de 31ste tegen Feyenoord. Kijk eens aan. Nou, hartstikke goed. Dankjewel. En als er goed. meer nieuws is, uh, dan horen we gelijk van je. Als er nog witte er is, een stevige. Het zal morgen wel komen mogen aannemen. Ja, nou als het vandaag is, laat even, laat even weten. Zeker weten. We gaan uh, terug naar 7 september 2010. Kai Reus maakt via de website van de Rabobouw-ploeg bekend... dat hij voorlopig, en misschien wel definitief, stopt met wielrennen. Alles zit tegen. En, uh, ja, als je wedstrijden niet goed kan uit uitrijden of je werk niet kan doen... of noem maar op, weet je, dan moet uh, je er gewoon goed over nadenken wat je wilt. Ik uh, ben het wel meer dan zat, uh, al die tegenslagen. En, uh, drie jaar ben ik aan het vechten om terug te komen... En, uh, het heeft uh, veel uh, ups en downs gehad. Ja. Het is gewoon, uh, na, na de ziekte van vijver is bij mij uh, is wel het breekpunt gekomen. Van veel zijn tegenslag. Ik wil gewoon lekker fietsen en dat, dat gaat niet. Uh, maar het, het, is, het is nog niet definitief dat ik uh, de knoop door heb gehakt. Ik wil gewoon uh, eerst een jaar tot mezelf komen. En dat, uh, dat is wel moeilijk genoeg, denk ik. En als ik dan nog op de fiets terugkom, ja, dat, dat gaan we zien. En we zijn uh, nog niet eens een jaar verder. En zie daar, Kai Reus gaat weer wielrennen. Sterker nog, dit gesprek, wat u nu hoort... hebben we al ruim voor tien opgenomen, want Kai wilde op tijd naar bed. Dag Kai, goedenavond. Goedenavond. Je bent weer als ouds bezig met je sportleven, zo lijkt het. Ja, nee, dat klopt. Ja, ik, uh, ik ga straks inderdaad voeren op bed. Dat is uh, ook helemaal het teken van... Uh... Ja, eventueel volgende week het NK tijdrijden. Dat is nog niet helemaal 100% zeker dat ik daar ga starten. maar in ieder geval uh, ik heb uh, inderdaad mijn sportleven weer helemaal opgepakt. Ja, waar hangt het nog van af of je mee mag doen aan het NK tijdrijden? Um, dat hangt van de, de Wuren-Unie af, de Nederlandse Wuren-Unie en uh, de UCI, de Internationale uh, uh, Wielers Federatie. Um, die moeten nog even de, ja, die moeten de, de licenties nog gereed maken, zeg maar, van mij. En als dat uh, goed is, dan uh, is het nog de vraag of ik kan starten. Misschien is de startlijst wel, uh, wel vol, bij heet 1k. En uh, oh. ja, als er ruimte is, dan, uh, dan zou ik even kunnen starten. En dan eerst nog een dopingcontrole of zo? Of hoe werkt dat? Uh, of is dat niet nodig? Ja, je zal daar dopingcontrole hebben, uiteraard. Hmm. Ja. Goed, maar dat zijn allemaal uh, administratieve zaken. feit ja. is dat je er uh, geestelijk en lichamelijk weer, kla weer klaar voor bent. Ja. Toen je net naar jezelf zat te luisteren, hè? Die, het waren 47 seconden, uh, wat dacht je toen? Nou, ik, ik hoorde daar best wel een aangeslagen jongen hoorde ik daarover praten. Dus uh, ik, ik, ik, ik kende me bijna mezelf even niet meer terug, omdat uh, in de laatste maanden ben je zo met, je, met jezelf bezig. Uh, en uh, ik, ik weet dit al een tijdje voor mezelf, dat ik... Uh, om daarbij juli, augustus wel gereed zou kunnen zijn om weer terug te kunnen keren in, in het peloton. Dus ik ben er al een tijdje mee bezig. Uh, dus ja, dan is het wel even, even denk ik van, oh ja, september vorig jaar, ja, inderdaad. Uh, toen dacht ik er zo over. Ja, ja je komt van ver dus. Ik, ik kom zeker van ver. Maar ja, laat ik zo zeggen, eigenlijk moet, is het nog van verder. Want vorig jaar juli besloot ik eigenlijk al uh, om uh, de fietsen aan de kant te leggen. En uh, toen heb ik mede in gesprek met uh, manager van Raabank, Carol Kneepelt, uh, besloten om het nog niet uh, publiek te maken. En uh, dus, eigenlijk in september is het naar voren gekomen uh, voor, ja, voor het publiek. Ja. Ja. Ja. Begrijpelijk is het wel, hè? Ik heb zo vanmiddag eens een beetje door zitten lezen wat je allemaal voor je kiezen hebt gehad. We kennen allemaal dat, uh, dat ongeluk in uh, 2007 in Frankrijk... waardoor je elf dagen in, uh, in coma hebt gelegen. Maar daarna je de blessure die maar steeds terugkwam... Uh, en nou die ziekte van vijver die je net al noemde. Heb je dat ook zo naar jezelf kunnen vertalen? Van, ja, het is eigenlijk wel logisch dat dit nu gebeurt als je ziet wat ik allemaal heb meegemaakt. Ja, dat, dat, uh, ja, dat zeg je helemaal correct... En uh, ja, ik, ik heb daar zelf ook elf maanden uh, lang de tijd voor gehad... om uh, ja, alles gewoon voor mezelf ook een rijtje te krijgen. Of, kijk, uh, als je dat soort tegenslagen steeds maar te verwerken hebt... dan gaat het in je kopje, gaat het malen. En dan, uh, dan zit je ook niet meer met plezier op, uh, op de fiets. En dat heeft ook weer zo zijn uitwerkingen naar uh, privéomstandigheden. Dus alles bij elkaar wordt dan één, één grote uh, ophoping. En ja, dan, dan, dan, dan op een gegeven moment... dan ontplofte boel, zeg maar. En dan weet je nog maar één keuze te maken. En dat heb ik vorig jaar gedaan. Hè. Dat heb ik voor mezelf gekozen. Ja. En uh, het, het is geen gemakkelijke weg geweest, uh, zeg ik er nogmaals bij. Maar uh, ik, ik kan nu wel stellen dat voor mezelf is het in ieder geval de beste keuze die ik heb kunnen maken vorig jaar. Ja. Geen makkelijke weg, zeg je. Uh, is er een moment geweest, hè? want je bent gaan schaatsen. Uh, om, ik kan me voorstellen dat, dat het was om je energie een beetje kwijt te raken... en om je lichaam fit te houden. Ja, uh, uh, ja. Misschien om jezelf ook wel een beetje naar je, richting jezelf te bewijzen. Kan ik me ook nu iets bij voorstellen. Maar er zijn ook heel veel momenten geweest... dat je misschien wel op de bank voor je uit, uit hebt zitten staren. Is er dan een moment geweest dat je dacht van... nou, ik uh, krijg allemaal lekker het heen en weer. Ik hou er niet op. Ja, dat heb ik vooral in uh, de eerste maand heb ik dat gehad. Kijk... Uh, uh, ik hoorde net mezelf praten, dat was september, nou in die fase heb ik, ben ik mezelf meerdere malen tegengekomen. En uh, dan heb ik ook momenten gehad dat ik inderdaad voor mezelf heb uitzitten zitten staren. En dat ik dacht van ja, ik krijg allemaal, maar de, ik ga nu lekker gewoon doen waar ik zin, zelf zin heb. Maar nou ja, uiteindelijk heb ik dat ook gedaan. Ik, heb, uh, ik ben mijn eigen gangetje gegaan en daar kwam het toch maar weer gewoon uit. Ik kan die fiets gewoon niet loslaten. Ik, ik heb een wielerhard, heb ik. En, uh, ondanks dat ik geschaatst heb van de winter, vind ik ook een hele mooie sport. Ik, ik ben en blijf gewoon wielrenner. Dat, dat, dat zit bij mij in. En ik ben 26, uh, de wielerjaren, die gaan, uh, als wielrenner gaan nu komen. Dus dat besef ik ook heel donders goed. Uh, ik zou nog een, een hele mooie carrière kunnen maken. Maar uh, moet ik er nu gewoon 100% achter staan. En, ja, afgelopen maart uh, ben ik op de fiets gestapt en met een goede basisconditie door het schaatsen, waardoor ik uh, snel merkte van ja, jij met deze conditie, uh, jij, jij moet gewoon straks de wedstrijden rijden, want dit is gewoon ja, uh, verspilde energie om alleen maar te gaan trainen en het niet te kunnen laten zien. Ja, want het is me te zakelijk. De, de, de, de, ik kan me niet voorstellen dat je zo gedacht hebt. Ik kan me wel voorstellen dat je in maart uh, op de fiets bent gestapt. Maar dat je niet dacht van ik moet met die, met die energie en met, met wat ik met schaatsen heb bereikt. Dan moet ik wat mee doen. Je zegt net ik had het niet meer naar mijn zin op de fiets. Volgens mij had je het gewoon in maart ontzettend naar je zin op de, op de fiets. Ik had het zeker heel erg goed naar mijn zin. Maar dan was het nog niet het moment om uh, te kunnen zeggen van oké. Okay, en nu stap ik meteen in, uh, terug in de wedstrijden. Wanneer, wanneer was dat wel dan? Uh, de afgelopen maand, uh, maar eigenlijk, eigenlijk de laatste twee weken pas. Maar ik had, ik had wel in mijn hoofd van juli augustus dat moet haalbaar zijn. En uh, ik zeg er nog zelf bij van uh, dit gaat voor mij de komende maanden gaat dit uh, zeker nog een uh, uh, heel veel trainingsarbeid en met wedstrijden erbij uh, om goed te prepareren voor volgend jaar, uh, 2012. Want ik merk wel aan mezelf dat ik gewoon conditioneel heel goed ben op het moment. Alleen uh, ja, om echt vol, vol in de wedstrijd te gaan zitten... en week op weken wedstrijd te rijden, dat kan ik op dit moment nog niet aan. Is het eigenlijk voor jou van belang op, om op het hoogste niveau terug te komen? Uh, of het van belang is... Nou, laat ik zou zeggen... Uh, ik, heb, ik heb er nu plezier in en dat plezier wil ik houden. En uh, op het hoogste niveau dat terugkomen, daar is heel veel voor nodig. En... Uh, Natuurlijk streef ik naar het hoogste. Ik, uh, dat, is, dat zit gewoon in mijn hart om uh, naar het hoogste toe te streven. Dus ja, waarom niet? Uh, in ieder geval er is er nog een, een hele lange weg te gaan. en uh, ja. uh, Dit is een, een stap voorwaarts uh, voor mezelf. En ik hoop uh, nog meerdere stappen te gaan maken. In 2007, hè, toen je uh, in komen hebt gelegen dat, na dat zware ongeluk, toen heb je een terugkeer moeten maken. Dat leverde niet helemaal op, of misschien wel helemaal niet, dat moet je zelf maar zeggen, wat, het, uh, wat je had gehoopt, die terugkeer. Maar toch, van die, van die terugkeer, heb je daar iets van geleerd wat je nu hebt kunnen gebruiken? Wat is eigenlijk je tweede terugkeer? Dus inderdaad, met tweede terugkeer. Er gebeurt ook niet veel. Uh, ik heb daar uh, zeker uh, over van op te besteken. Alleen. Ik, ik zie deze terugkeer uh, heel anders dan mijn vorige terugkeer. Mijn vorige terugkeer was ik er misschien uh, lichamelijk wel redelijk klaar, vooral in geestelijk nog absoluut niet. En ik, ik zie dit, uh, wat ik er in ieder geval van geleerd heb, uh, is dat uh, lichaam en geest moet één zijn om uh, een stap te kunnen maken. En ik kan nu al zeggen dat dit op, op dit moment, dat lichaam en geest uh, allebei hetzelfde wil, wil het in ieder geval. Hmm. Dat, kan, dat kan ik uh, een voorbeeldje noemen. Van de week was ik uh, achter de bomen aan het trainen en het uh, ja, ging echt als een, als een tierenlier. En ik, in mijn, in mijn geest zei van ja dit wil je, je wilt doorgaan, doorgaan. Terwijl uh, drie jaar geleden zei diezelfde kei van stop en stop het ermee, ik ben er klaar mee. En dat is wel uh, een groot verschil zeg maar dat geeft aan gewoon dat lichaam en geest. Ja dat is nu al redelijk uh, op één lijn. Ja. Nou is mooi. Je gaat rijden voor team De Rijken. Ja. Dus die... Ja, hoe moet ik dat zien? Ik bedoel, wat voor uh, team is dat? Uh... Ja, waar moet je het mee vergelijken? Het is, het is hier geen Pro Tour, uh, wat Rabobank ervan als onze is. Het is geen uh, Skills Humano, wat weer een, een treetje lager is dan uh, de Pro Tour. Het is zelfs nog een treetje lager, maar... Uh, ja, hoe moet je dat zien? In het In ieder geval een professionele ploeg is het en... Uh, ik, uh, ik, ik kan daar gewoon een, een mooi programma rijden, uh, dit najaar, uh, uh, van de zomer. En het uh, is een bewuste keuze om uh, rustig in de loet uh, terug te kunnen keren om uh, weer een stap te kunnen maken. Ja, ja. nou mooi. En dan uh, stop je nu met schaatsen? Um, nou, ik, ik blijf van de winter gewoon wel schaatsen, maar dat is gewoon een in een teken uh, voor het fietsen. Ja, ja, ja, oké. Okay. Goed. Gek, hè? Je bent eigenlijk als schaatsen begonnen. En toen ging je als fietser om je conditie bij te houden, ging je fietsen en toen ben je er om mijn fietsen gebleven. Nu, ja. was je, nu was je fietser af en ging je schaatsen om je conditie op peil te houden. Kan raar ja, ja. lopen eigenlijk? Het kan zeker raar lopen. Raar. Ik, daar heb ik in ieder geval ook wat van geleerd dat het een perfecte combinatie is, het schaatsen en het fietsen. Alleen ja, je moet niet te veel gaan overdrijven. In mijn geval dan, ik moet niet te veel gaan schaatsen. Oh. Anders is het weer ja, niet de goede van het fietsen. Zeg maar. Oké, okay, Reus. welkom terug in het peloton. Ja, dank u wel. Ja, dat was uh, iets voor half tien. Vlak voordat hij uh, in bed kroop, Kai Reus, die nu ligt te slapen en zich ligt voor te bereiden. op uh, wat er morgen weer te wachten staat. wat hem voor de wielen komt. Hij is weer helemaal terug. Komend weekende is in Heerenveen het NK Turnen belangrijk. Niet alleen uh, vanwege de titels. Op basis van het NK wordt de Oranje selectie samengesteld die zich dan vervolgens weer gaat voorbereiden op het WK in Tokio... voor zover er veel te kiezen valt. Want veel Nederlandse turnsters kampen de laatste tijd met blessures. Versterking komt voor Oranje uit onverwachte hoek. Want opeens was daar een talentvol meisje van 16 uit Canada. En die wil maar één ding meedoen aan het NK... en daarna aan het WK, namens Nederland. Edwin Cornelissen zocht erop in Heerenveen. Even een quizje. Let's play. Ken je Nederland? Do you know Holland? Question 1. Wat is de hoofdstad van Nederland, de capital? Amsterdam. Ah, that's right. One good answer. Question 2. Wat is de naam van de koningin van Nederland? No, I'm not sure. Oh. Beatrix. Beatrix? Ah, precies. Ze leert snel. Dan nog één vraag. Question 3. De naam van het volkslied van Nederland? Nou. Oh. Het Wilhelmus. Wilhelmus? Ja, nog geen optimale score dus, maar dat is ook niet zo gek, want deze turnster komt van verre, Ontario, Canada, waar ze eigenlijk de basis heeft geleerd van het turnen. I saw it on TV and I asked my mom if I could be a gymnast. When I started the competitive program when I was 10 years old. Vraagt u zich natuurlijk af, wat is dan de link met Nederland? Uh, my mom was born and raised here, so I have a Dutch passport as well. En deze turnster uit Canada, talentvolle turnster, is dus nu in Nederland om voor Nederland te gaan turnen. Well, when I was injured for the first half of this year and so this kind of resulted in me missing the Canadian selection. Ze is kan je zeggen het slachtoffer geworden van het Canadese selectiesysteem, geblesseerd geraakt op het moment dat ze zich moest kwalificeren. Dus dacht ze nou ja, dan probeer ik het toch maar gewoon voor Nederland. And so when I realized that maybe I could I'm half Dutch, so maybe I could represent the Netherlands at a big meet that worked for me as well. Want of ze nou turnt voor Canada of voor Nederland? Dat maakt helemaal niks uit. Nee, niet echt. We gaan weer naar een quiz. Let's play. Turnen in Nederland. Question 1. Weet ze wie de meest succesvolle turnster ooit is in de Nederlandse geschiedenis? Nee, ik ben niet zeker. ever heard of Verona van der Leur? Yes. Kijk, die naam die kent ze wel, maar dat ze zo succesvol was, dat wist ze niet. Question 2. Waar eindigde de Nederlandse ploeg bij het afgelopen WK? They were 8 or 9 9. That's right. Een goede antwoord. Question 3. Even een uitstapje naar een mannenturner. Hoe heet die beroemde Nederlandse turner die hier ook iedere dag in de zaal staat? Even kust Ja, dat is dus wat Jessica Douwling weet van het Nederlandse turnen. Maar uh, wat weet bondscoach Gerben Wiersma eigenlijk uh, over dat turnstertje uit Canada? Nou, het turnstertje uit Canada is hier een week uh, geweest in uh, april. Uh, en... Uh, dus ik weet redelijk uh, wat van haar programma wat ze gemaakt heeft. En uh, natuurlijk houden we nauwgezet bij welke wedstrijdresultaten ze scoort. Dus ik weet wel aardig wat. Als we het zo zien, het is een klein meisje, een spichtig meisje. Ja, ja, ja, ja, ja. ja dat uh, heeft wel wat voordelen binnen het, uh, het turnen. Want dat zijn we in Nederland niet zo gewend in die mate. Nee, dat klopt. Dat uh, zijn we inderdaad in Nederland niet gewend. Maar als je haar tussen andere turnsters zet... Uh, dan uh, nou, misschien een leuk voorbeeld als je Celine tussen andere turnsters zet... waarvan mensen al zeggen dat ze klein is. Dan is Celine uh, vaak de grootste hoor, binnen het, het internationaal circuit. En zij uh, zou niet meer staan tussen de Chinezen en de Roemeense inderdaad? Nee, nee, nee waarschijnlijk niet. Um, hoe zou jij typeren? Wat voor turnster is het? Nou, ze kan hele mooie strakke lijnen turnen. Dus met name op brug is dat uh, erg handig. En, uh, en verder is op al die andere toestellen ook uh, bovengemiddeld goed, dus uh, heel interessant. Als jij zegt, ze is bovenmodaal, dan denk ik, oh, die hoort in het team. Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe de rest van Nederland zich ontwikkelt. Hè? Dus dat zullen we dit weekend uh, gaan zien. Is ook wat. Ben je uitgebreid bezig met talent ontwikkelen en het scholen van turnsters? Krijg je een bovenmodale turnster zomaar in je schoot geworpen? Ja, daar uh, ben ik natuurlijk erg gelukkig mee. Hoe ziet het er praktisch met haar uit? Komt ze permanent in Nederland wonen? Dat hangt heel erg af van dit weekend, uh, als ze geselecteerd gaat worden voor, de, voor het traject. En als dat gebeurt, dan, uh, ja, dan zal ze voor een langere periode in Nederland moeten blijven. En als ze dan eenmaal voor Nederland is uitgekomen, bijvoorbeeld op dat WK, betekent dat dan dat ze altijd voor Nederland zou blijven turnen? Nou, daar zijn regels voor en uh, die zit ik niet helemaal in. Maar uh, uh, om weer terug te komen naar je eigen land, uh, ja, dat, dat kost wel heel veel moeite. En daar zou bijvoorbeeld een Olympische cyclus over, uh, overheen kunnen gaan. En de enige vraag die we nu nog hebben is... Uh, spreekt ze nog een woordje Nederlands? Not really, but I know a few words. Hoi, gedaan, het. Thank you. We gaan ze maar kan turnen. Goed, dat was Jessica Dowling. Binnenkort dus uh, wellicht in een oranje pakje voor Nederland. Glenn de Boek is vanochtend gepresenteerd als nieuwe trainer van VVV. De Belg tekende in Venlo onder het genot van Champagne en Vly. een contract voor twee jaar... en vertelde daarna hoe de contacten met VVV zijn ontstaan. Ik denk dat vooral uh, dat beide partijen voor elkaar hebben gekozen. We hebben van in het begin een heel goed gevoel gehad bij elkaar. Uh, de eerste contacten dateren van uh, eind december vorig jaar. Maar op dat moment denk ik niet dat het opportun was uh, voor mezelf en voor de club om uh, daar voluit voor te gaan. We hebben wel contact gehouden gedurende die periode. En uh, de gesprekken zijn eigenlijk vrijwel verlopen. Waarom bent u er toen niet in gestapt? Omdat ik net uit een avontuur kwam bij een Belgische club dat me heel veel energie had gekost. Langs de andere kant kende ik de club niet echt, kende ik de Nederlandse competitie niet. Dus ik heb de tijd genomen om een beetje rond te kijken, om de club te leren kennen, om de Nederlandse competitie te volgen. En ik denk dat deze club alleen iemand verdient die daar 100% voor klaar is. En dat was ik op dat moment niet en dat ben ik nu wel. En ook om VVV te observeren? Ja, tuurlijk. Ik denk dat het belangrijk is dat je in die periode de tijd neemt om de groep uh, een beetje te overschouwen... te kijken wat, uh, wat wel goed is, wat fout is... en om daar intern uh, de gesprekken over te voeren. Dat hebben we ook gedaan. En ik denk dat we nu goed weten waar we naartoe willen. Had u het ook gedaan als VVV naar de eerste divisie was gedegradeerd? Nou, ik denk niet dat we op dit moment op hypothetische vragen moeten gaan antwoorden. mij als in indien, uh, daar zijn we niks mee. Het is nu zo dat de VVV in de Eredivisie is gebleven... en dat het voor mij interessant is om, uh, om daaraan mee te werken. Ja. U weet waar u instapt, hè? Het kan, het kan moeilijk worden hier. Het kan moeilijk worden, maar het kan ook een heel mooi verhaal worden. Dat weet je nooit in voetballen. Het uh, is geen exacte wetenschap. Wij weten waaraan, waaraan we moeten werken. We weten waar, uh, dat we VVV moeten en kunnen gaan versterken. En ik denk dat we dat ook moeten doen. Ik denk niet dat alles negatief is. Oké, okay, VVV heeft zich net gered uh, op, de laatste, op de laatste speeldag van de play-offs. Maar dat is het verleden. Ik denk dat wij gewoon in het heden moeten leven. En dan moeten we gewoon kijken dat we deze club hoger kunnen brengen. En dat we daar een stabiele club kunnen gaan maken. De clubleiding wil een frisse wind, vernieuwing. Wat is nou uw visie? Ja, ik denk dat vooral uh, een frisse wind, nee, dat lijkt zo van, uh, wat willen we gaan doen? Mijn visie is gewoon dat we meer aanvallend voetbal moeten gaan spelen, dat we vooral uh, vooruit moeten gaan denken, dat we vooral... ...veel meer zelfvertrouwen moeten gaan uitstralen. Want uh, zoals jij net ook komt te zeggen, het is maar VVV. Nee, nee, het zal VVV zijn waar iedereen wil naar kijken en ook moet naar kijken. Ik denk dat we vooral vanuit die positie moeten prof profiteren om toch uh, ja, een beter doel te bereiken. Wat is uw indruk van het Nederlands voetbal? Het Nederlandse voetbal is uh, veel uh, positiever dan het Belgische voetbal. Uh, het Belgisch voetbal is veel fysieker, is veel geslotener, is veel meer resultaatgericht. En hier gaan beide ploegen bijna constant voor de overwinning. En dat, uh, ik denk dat dat wel bij mij past. Glenn de Boek in gesprek met uh, collega Vlado Veljanowski. Het is bijna het einde van deze uitzending. Ik nog dat voetbalclub RBC ophoudt te bestaan. De club was al failliet, maar wilde een doorstart naar de amateurs maken. Het bestuur van RBC heeft echter besloten dat ook dat niet doorgaat. Henk Klaasens, de voorzitter van het stichtingbestuur van RBC. Uh, door het faillissement van de NV van RBC Roosendaal... was er een mogelijkheid om uh, met een van onze uh, ja, initiatieven... door te starten in het amateurverband. Dat was in dit geval de stichting. Dan heb je in ieder geval een entiteit uh, die bij de Kamer koop al ingeschreven staat... waar je weet wie er verantwoordelijk zijn. Uh, maar op op een bepaald moment uh, ja dan dan is het natuurlijk uh, het, het zover dat je een bepaald bedrag hebt. En ja, dat, dat was niet toereikend. Het, het was gewoon een te groot risico om op die manier uh, van start te zullen gaan met, met een nieuwe club. Wat was er vandaag nog meer in het nieuws? Jan-Ondriekerink vertrekt bij Ajax, het hoofdjeugdopleiding. En Ajax hebben na gezamenlijk overleg besloten uh, de lopende arbeidsovereenkomst per 1 juli 2011 te beëindigen. En Groningen verdedigen Granqvist verhuisd naar het Italiaanse Genua. De Zweden heeft zo'n vier jaar getekend. En de Noorse International Green Time veruilt Heerenveen... van Kopenhagen uit Denemarken. Green Time die nog een contract van één jaar had in Heerenveen... tekent een contract voor drie seizoenen. En Marvin Zegelaar verhuist voor vier jaar van Ajax naar Espanyol. En de vijf Mexicanen die positief zijn bevonden op Klen Buterol... hebben een contra-expertise aangevraagd. De vijf internationals, onder wie PSV-speler Rodriguez... werden bij een dopingcontrole voor aanvang van de Gold Cup betrapt. Dat was het wat betreft uh, Langs de Lijn, zometeen met het oog op morgen... gepresenteerd door Clary Pollack. Opmerkelijk, mooi onderwerp over Le Frique van Chic, weet u nog wel? Dat allemaal zometeen na elfen. Dag. Cool, en toen? Nou... En toen kwam ik terug van de training en toen ging ik snel huiswerk maken... maar ik had de voordeur niet goed dicht gedaan...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 Onthullend kunstenfestival in de Zwolse binnenstad. 5 tot en met 10 juli. Kijk op beeldvanoverijssel.nl U komt zaterdag 25 juni toch ook naar de Nederlandse Veteranendag in Den Haag? Dit is Radio 1.